Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet veel makkelijker worden om even snel een coronatest te doen. Het kabinet wil 25 snelteststraten opzetten waar je binnen een uur de uitslag krijgt. En dat is niet het enige plan, vertelt verslaggever Wilco Boom. Daarnaast komen er zeven extra extra-large testlocaties, waarbij zowel de gewone test als de sneltest uh, in gebruik is. Het is de bedoeling dat deze grote testlocaties in elk geval in de vier grote steden komen... en in Groningen en Eindhoven. Militairen gaan helpen die XL-locaties op te bouwen. Vanaf december moeten ze open gaan. Duitsland staat op het punt om met een lockdown te komen. Er ligt een plan klaar waarbij de horeca, sportscholen, casinos, bioscopen, theaters en poppodia op slot gaan... Bondskanselier Merkel heeft er vandaag een overleg over. Ze hoopt dat door nu even streng te zijn... mensen met kerst samen aan tafel kunnen zitten. Er zijn vorig jaar een stuk minder rookboetes uitgedeeld op stations... dan het jaar ervoor. Volgens het AD waren het er 2500. Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort... werden mensen gesnapt met een peuk. Sinds deze maand mag op stations helemaal niet meer worden gerookt. In Polen gaan vandaag weer veel mensen de straat op... vanwege een abortuswet. Ze zijn boos dat die wet een stuk strenger wordt... Al bijna een week worden straten geblokkeerd en kerken beklad. Ook vandaag lijkt het weer onrustig te worden, vertelt correspondent Wouter Zwart. Vandaag gaan in het hele land vrouwen in staking. Ze zullen dus het werk neerleggen. Nou, moet even afwachten hoe groot dat wordt. Ja, en je moet niet vergeten, bij de buren in Wit-Rusland wordt er natuurlijk al wekenlang zwaar gedemonstreerd. Daar hebben progressieve mensen, vrouwen, echt een belangrijk aandeel. En je ziet toch dat dat aansteekt, dat dat inspireert. Dus het is afwachten deze week. Ook in Nederland wordt actie gevoerd. Aan het einde van de middag is er een demonstratie in Den Haag.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Them. Nobody got in nobody's way So I guess you could say it was a good day Least a 28 oktober 2020 en we tellen af: 54 dagen tot de langste dag. Ja, en dan worden er we dagen weer. Kortte. Ja, ja, ja ik, ik, ik merkte dat vanmorgen eigenlijk al. Ik, ik, het is toch een beetje, ja, gast in je eigen show. Ja, ik, ik weet ook helemaal niet waarom ik aan uh, deze kant sta. Er was dat iets met heeft, een, een toilet, wat verstopt nou, was. Ik ga, ik ga het even uitleggen. Um, ik, uh, gisteren, um, gisteren, eigenlijk gistermorgen, kwam ik er ineens achter, hé, hey, uh, mijn toilet uh, gaat uh, niet helemaal door. Nou, uh, dat, dat ik uh, gisteren ook uh, tijdens de uitzending... Uh, besprak mm -hmm. ik dat dan met die andere drie heren. Dus die ja. zeiden al van, dat betekent boebe wakkers... Uh, uh, stapelen, Maar goed, dat, uh, dat is een term uh, die Pino nog wel eens uh, bezig Ja. En ik moest op een gegeven moment toch uh, even de middag afwachten... totdat de heren van de ontstopping- en reinigingsdienst uh, ja. bij mij uh, in de straat uh, stonden. En die zijn geweest. Maar de conclusie is dat de riolering het uh, een oh, beetje okay. af laat weten. En ik hou mijn hart vast dat als er straks weer een partij uh, regen en water naar beneden komt... dat ik dan ook weer een beetje met ja. samengeknepen billen zit... van kan ik mijn toilet nog wel gebruiken? Je, je hebt toegang tot de studio. We hebben hier een toilet. Dus. Nou, dat, dat, dat is al heel fijn <laughs> natuurlijk. Maar dat is de reden dat ik dan achterloop. Want ik heb dan ook nog op dinsdagmiddag... Uh, een rondje van die ja? brand... Nou, dat moest ik dus vanmorgen doen. Ja, en dan kom ik uh, aardig met de tijd. Dan heb ik jou gevraagd van... zou jij als een soort backup uh, willen dienen? Nou, dat doe je dan ook. En uh, ik heb het dan toch nog gered om tien uur. Maar ik ben wel blij dat je het bent. Dus nou, ik, heb, dat... van, ik heb het al overgenomen. Ik sta achter de, ah, tafel. Ja, achter de tafel. En ik start gewoon Marley Cyrus in nu. Oh ja, hm? dus, vooral doen. Uh, gaan we vooral, vooral doen. doen. <laughs> Ja, ja, het is echt overgenomen. Dit soort muziek hoor je normaal bij jou niet. Staatsgreep. Ja, joh. <laughs> Staatsgreep. Nee, ja. valt er van mee. Valt van mee. Nee, ik ben blij dat dat even zo opgelost is. Want anders dan had ik echt achter mijn ja, tijd aan het Zie, ondertussen kan ik op jouw scherm kijken. Je bent al heel hard bezig om allerlei liedjes te verzamelen. Uh, ja. Om het in de tweede uur zeker goed te uh, maken. Nou ja, dat, dat de tweede uur, dat, dan, dan komen er we nogal uh, dingen voorbij. Dan wisselen, ik... we, wisselen we wel even. Oh, is dat zo? Nou, ja, ja dat kom, ik wel vind het prima dat, ja. je, dat je dat. Uh, Ga ik nu gewoon lekker door met mijn uh, jaren 80-90 muziek? Prima. Something, something, something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 Yeah, my mm -hmm. Just think how long I've known you It's wrong for me to own you Lock like and keep Lock like and key. It's really not confusing I'm just a young illusion Can't you see it When En waar kennen we dat oorspronkelijk van, Jaap? Dat moet je niet aan mij vragen. Jongen, dat is toch een toto? Dat kent toch iedereen? <laughs> ja, Wat erg. Ja, gisteren we ik het moeiteloos eruit. En vandaag, nou ik weet het niet, misschien nou. heeft dat te maken met slechte nacht. Dus, je hebt, uh, een en, en je hebt al gefietst. Nou ja, mijn ochtendgymnastiek uh, heb ik wel gehad. Heel goed. Hoeveel fietst je dan? nog een kilometer? Uh, ik denk als je naar Bentveld heen en weer uh, fietst, uh, drie kilometer. Dan uh, moet je nog eventjes dat uh, hey, wijkje lopen. En dan moet je ook nog eens drie kilometer terug. Ja. Dus, uh, dus ik denk ja, dat meer ik uh, dan ongeveer uh, maar een kilometer of acht, negen heb ik wel gefietst vanmorgen. Ja. En dat moet ik vanmiddag weer. En no, ik but... weet niet uh, hoe het met dan met het weer is. Wat maar... verschrikkelijk hoor ik vanmiddag. Ja. Wat zit je in gemeente lachen, Walter? Ja, nou, nee, ik heb even Boy gekeken gekeken. Het ja. schijnt dat vanaf vanmiddag het uh, heel slecht weer wordt. Uh, Goed, hey, we gaan het kunnen. hebben over kunst. En dan hebben we de kunstlijn. Ja. de kunstlijn. De kunstlijn gaat natuurlijk niet door. Er zijn een paar exposities die, die er nog wel doorgaan. Uh -huh. Maar uh, Tino Stuy, uh, ik heb zijn column van een tijdje geleden, die, die koopt ook kunst. En die had een abonnementje bij een galerie. Dus ja, halen. Ik, ik weet wel uh, waar het over gaat. Stuy. Ja. Gratis kunst.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 En, eh, zie ik. Ik, ik, ik, ik hoor iets van een naaldje eraf halen. Maar ja. dat, is, dat is een beetje... Haal die illusie nou niet weg. Ah. Wij zitten hier gewoon viniel te draaien. <laughs> Daar geloof nee. ik helemaal niks van. Nee, hoop ik nog niks van. Hey, Jaap, 30 oktober 1960 is hij geboren. 1,65 meter 65 groot. Pluisje. oh Diego Maradona. 135 interlands tussen 1977 en 1994. 17 we gaan het over, jaar lang. We gaan het over Pelé hebben, want die is, nee. uh, die is 80 geworden. Klopt. Ja, die, ja, en, ja, ja weet je, voetbal heb, heb ik klaarstaan. staan. Dat is een Braziliaans liedje. Dat zou dus eigenlijk bij Pelé beter. Dat hoort eigenlijk meer bij Pelé, maar. maar ik vind dit zo'n leuk liedje. Het is van zoeken 103. Hier is die voetbal. Ah. Voetbal. uh -huh. Posicionou melhor, super o primeiro, entre fala no segundo de bom fato, deu alelo, que chutou com os três,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 Ja, alleen van een band Feline. Ja, wat is dit? Ik ken uh... het. Het is heel erg goed, volgens mij. <laughs> is... Volgens mij draait het ook al vaker. Uh, wij draaien het hier sowieso. Ik ga nu alleen nog even leuren op de zaterdagmiddag. Maar uh, ik denk niet dat ze daar erg gevoelig voor zijn. Nee, klopt. Zijn het is wel enig... jammer eigenlijk, want uh, het is gewoon een goede dansbare plaat ook. Absoluut. En uh, we hebben een uur lang uh, toen op vrijdagavond met Feline. Ja. En het was ontzettend leuk. Een leuke band en leuke muziek. Dus, ja. Ja. Ja. Hey, over dat andere programma, Alternative FM. Ik luisterde vorige week en mm. ik hoorde een, een heel raar intro. En daarna een geweldige plaats. Guy heet dat. Ja, ja. Dus, Tellen uh, wat meer erover. Ik kan, kan er wel iets over vertellen. Uh, Guy zit uh, in het. Uh, hoe noem je dat? Op een sleeptouw-sessie. Dat, ja. uh, uh, uh, dat is van NH uh, Pop Platform. Dat is onder andere een initiatief uh, geweest uh, van Frank Bond. Daar heb ik ook uh, afgelopen donderdag even mee, uh, mee ge ja. gesproken. Want ja. het is afgerond. Er komt nu nog alleen een soort uh, demo-dump. Of. Iets wat erop lijkt, dan, komt daar, dan komen er een aantal demos op uit. Uh, en daar zullen wij als radiostation ook uh, wel bij varen. Maar de bedoeling is dat ze het gewoon ja. volgend jaar gewoon weer verder uh, gaan. En dan uh, kijken of het wat meer weer ja. uh, naar buiten toe kan uh, komen. Omdat we met die uh, beperkende maatregelen vanwege die buikgriep die er hier is. Ja, ja, ja. Maar Guy. Ja, nou ja, dat is een van die bands. Maar je... en, en, en, en het is niet alleen... Uh, we, we hebben hem ook bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. We hebben hem ook al getroduceerd. Dat is een Noord-Hollandse band. Ja, ja, het is dus... leuk. En een heel raar intro. Ja, hij is, een, hij is raar, maar hij is wel heel erg leuk. Ja, nou, hij draait op de achtergrond. Hier is hij. Guy, met Real Fashion. Ja. Never Felt So Good. Niet van Michael Jackson, maar van Jaap. Johnny Mattis, het Johnny ja, Johnny Mattis, het origineel van Johnny Mattis? Ja, Johnny ja, Mathis. Ja, en die heeft dat origineel. Destijds ik, ik, weet je wat het is, Walter? Ik uh, leef uh, soms gewoon in die eigen bubbel. Daar gaat dat nummer van verdienen. dus over. Ja. Nou, uh, en als ik in die eigen bubbel zit... Dan, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan... Ja, ik hoor nu, de laatste tijd, hoor ik wat. Als ik uh, bijvoorbeeld naar jou luister... of uh, bijvoorbeeld naar de zaterdagmiddag... Uh, met uh, Rob ja. en A.J. dan dan ben ik een beetje van... oh ja, wacht ja, even, wacht en, en even. En dit luister. is leuk, dit is leuk, dit is leuk. Ja. Weet je, dan, dat dan dat dan heb we... ik als ik naar jou luister... maar ook bijvoorbeeld als ik naar Toebak luister op zaterdagochtend. Ja, maar Toebak komt nog af en toe nog wel eens met wat uh, materialen. Wat al, wat, uh, al meer uh, recent... nou, recent niet, maar het is al gedateerd. Ja, maar wel maar lekker. Dus er zit wel ja, een leuke dingen tussen. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, overnieuw, dit ken je dan ook niet. Het hm. klinkt hartstikke disco. Oh. De nieuwe Kylie ook. Ach, komt dit weekend uit. Ach, ja, hier is die magic van het album Disco van Kylie Minogue. Het is weer helemaal terug, Jaap. Om ondertussen ja. een clip te kijken. Ja, ik zat uh, nog even in het uh, verleden te kijken. Uh, want uh, Kylie Minok uh, gaat ook al wel een tijdje mee inmiddels. Ja, ja. Uh, uh, wie kent er nog uit de televisieserie Neighbors? Uh, oh, dat is wel ze, heel een, lang geleden, uh, in Ja, inderdaad. Daar speelde ze ook een uh, niet onaanzienlijke rol in. En uh, daar speelde ook Guy Pierce. Ook in die uh, periode speelde ook uh, mee. En Guy Pierce is tegenwoordig nu uh, de vaste uh, vriend van. Caries van Houten. Dus... Kijk, dat hou jij dan allemaal weer bij. Ja, dat hou ik wel een beetje bij. Maar Voor al was, uh... uw showbiz nieuws. Nou, uh, pff, dat, dat valt ook wel mee. We, we zitten een beetje alweer aan de taak Ja, te... Ja, Jaap. En uh, aangezien uh, donderdag altijd mijn uurtje is... en ik het lekker oh. nu van jou gekaapt heb... ga ik lekker donderdag draaien van Chris Cross. Deze week uitgekomen met Emma Heesters. Heb je daar nog een showbiz nieuwtje over? Uh, nee, heb ik niet. Nee. <laughs> maar Emma Heesters heeft wel meegedaan... In, uh, in dat verhaal van de beste zangers. Oh, ja, oh dat bij, is Ja, uh, bij Jan, Jan Smit. Dus... Dat weet ik bijna. Dat weet ik bijna wel zeker dat, dat uh, zo okay. Correct me if I'm wrong. Nou, misschien kan... dat uh, dat uh, nou ja, wordt het volgende okay. week misschien wel helemaal weer bijgesteld. Of dan ook. Dat, zien we dan weer. dat zien we dan Gaan weer. we Gaan draaien. De nieuwe Christros donderdag. En uh, ja, ik op twee uurtje ben ik er nog, maar morgen helemaal twee uur lang. Ja, mooi. <laughs> Maandag vroeg je me al wat ik toen aan had. Dinsdag belde je voor aandacht. Woensdag vroeg je wat mijn maat was. Oh, baby, oh. Maar je moet nog even wachten, baby. Ik je als je in de nacht alleen bent. Ligt tussen mijn tekens, waar jij is straks ondernacht. Ja, ik wacht tot je komt. Tijd van me vrij, want donderdag is van mij Je gaat die vibe voelen als ik kom We kunnen moven als ik kom Want het is Thursday, je geeft me cake maar het is niet eens mijn birthday Zeg wat je wilt, ik doe Ik weet dat je met me wil doelen Ben ik Zeg mij wat jij voor me voelt, yeah. jij weet precies wat je doet met yeah. mij Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Jij bent dag van mij, ben je Netflix en wat vijf's? Ben je maakt wat tijd voor me vragen?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 Ja, donderdag is van mij, inderdaad. Uh, morgenochtend ben ik er weer. Goed, nog een minuutje over. Ja, wat gaan we doen? Handjes wassen? Ja, we gaan handjes wassen. Zet die kinderen bij de radio. Hier is die, K3 met handjes wassen: Handjes wassen, handjes wassen.